7 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. pvd leider Rutte en forumleider Baudet... gaan woensdagavond met elkaar in debat. Dat gebeurt in de Rode Hoed in Amsterdam in het tv-programma Pauw. Aan de hand van een aantal stellingen zullen ze met elkaar discussiëren... onder leiding van Jeroen Pauw. Rutte daagde Baudet dinsdag uit voor een één op een debat op televisie... in aanloop naar de Europese verkiezingen van donderdag... Baudet daarop weten dat hij dat wel wilde... maar op Facebook niet bij de publieke omroep. Ze hebben nu dus een compromis gevonden. Op Malta zijn twee militairen opgepakt voor de moord op een migrant. Die kwam uit Ivoorkust en werd vorige maand beschoten... vanuit een auto die hem voorbij reed. Twee andere migranten uit Guinea en Gambia raakten gewond. De daders hadden mogelijk een racistisch motief. Een van de verdachten zou hebben gezegd... dat de migrant doelwit was vanwege zijn huidskleur. De Maltese politie denkt dat de militairen mogelijk ook... achter een vergelijkbaar incident in februari zaten... waarbij een 17-jarige jongen uit Tjaat gewond raakte. De Oostenrijkse kanselier Koerts komt vanavond met een verklaring... over het opstappen van vice-kanselier Strache. Die was in grote problemen gekomen door een video over een omkoopzaak. Op de beelden was te zien dat hij sprak met een vrouw... die beloofde veel Russisch geld in Straches verkiezingscampagne te steken... in ruil voor overheidsopdrachten. Of kanselier Koert nu nieuwe verkiezingen wil in Oostenrijk is nog niet bekend. En de politie van Amsterdam zoekt getuigen van een schietpartij in een parkeergarage. Vannacht werd in de garage in het centrum een man van 26 uit Almere doodgeschoten. Agenten vonden de zwaar gewonde man. Die overleed later in een ziekenhuis. Mogelijk ging een ruzie vooraf aan de schietpartij. Het weer.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 Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please for rest in your seatbelt. De zaterdagavond, zin. De trip to go on the road. De zaterdagavond, the Euro Breakdown. Ja jongens, het is 4 over 7. Correctie bijna, al wel 4, 5 over 7. En het is tijd voor de Euro Breakdown. We hebben er onwijs veel zin in. Ik ben vandaag een avondje alleen, maar dat maakt niet uit. Dat mag de pret niet drukken, want ik neem wel vier nieuwe platen mee. Waaronder uh, Steve Aoki uh, en ook nog Avicii. En daarnaast hebben we ook nog David Guetta, die met een nieuwe plaat is binnengekomen. Ik mis er nog eentje, maar die ga ik natuurlijk uiteraard dit uur ook nog naar je toe komen brengen. Dus nogmaals jongens, onthoud vier nieuwe platen in de top 40. De Euro Breakdown ...de 40 Lekkerste Platen die Europa te bieden heeft. God zo, dat was even een introductie van je welste. Echt waar. Heerlijk jongens. Hey, naast de vier Lekkerste Platen, eh, 44 Lekkerste Platen... ...en natuurlijk vier nieuwe platen... Eh, ...hebben we natuurlijk nog genoeg te doen in dit programma. Wat is er allemaal in show show, ja, showbizland gebeurd? Wat is daar allemaal te doen? En ja, welke sterren komen met nieuwe hits? Hebben we nog tips deze week? Dat ga je allemaal merken. Dat ga je allemaal horen. Maar ik heb eerst voor jullie de nummer 40 en nieuw binnengekomen deze week. Do It Again, Steve Aoki en Elok. Do It Again. Do It Again. Do It Again. Do It Again. En A-Lock met Do It Again. Nieuw binnengekomen op nummer 40 deze week. Het is een van de vier nieuwe platen bij Dior Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Ja, jongens, ik zei het al, ik ben uh, weer eens een keer een uitzending alleen. En Patrick die moet werken, die is bij het altijd, altijd drukke, gezellige, sfeervolle café 4 is hij aan de bak. Vanity is voor school bezig. Dus ze hebben allebei een verdomd goed excuus. Dat zij er niet zijn. Moet ook gebeuren, is ook belangrijk. Dan om jullie eens even mee te nemen in mijn weekend. Ik doe dat normaal gesproken nooit in mijn eentje. Maar ik vind het nou wel leuk om te doen. Ik ben vrijdag ben ik lekker een nabordeltje gaan doen. Ik weet niet hoe jullie het hebben gedaan. Doen jullie ook een vrijdag, Mibo? En de vrije Mibo, ik zeg het eigenlijk een beetje dubbel, maar iedereen hier in Sand wordt, heeft toch wel sport van de vrije Mibo. Allemaal handen opsteken. Ja, ik heb ze gezien. Lekker een vrije Mibo gedaan. Zo, op het weekend lekker afgetrapt. Daarna lekker met de Vrouw Lief nog lekker undercover gekeken. Dat is die uh, uh, ja, Brabantse, half Vlaamse serie op Netflix. Top! Helemaal goed. Twee afleveringen van gekeken. En daarna lekker vroeg onder de wol. En daarna weer met de, de kids op pad. Dochter een zwemles gebracht. En het was het eigenlijk. Ik heb er gewoon een heel burgerlijk, burgerlijk leventje. Een heerlijk burgerlijk leventje. Nou, maakt niet uit. Is heerlijk. Doen we het voor. Jongens, we gaan in de tussentijd verder naar uh, mensen die toch denk ik wel een uh, wat... Uh, ja... Spannender leven leiden dan ik. Want uh, er zijn natuurlijk flink wat mensen die deze week het Eurosongfestival hebben gekeken. Uh, vanuit uh, Nederland is uh, Duncan Lawrence natuurlijk uh, uh, opgestaan om uh, het Songfestival uh, ja, te gaan doen. En uh, wat blijkt, Duncan Lawrence is op de dag van het Songfestival finale ook nog altijd gewoon favoriet bij de boekmakers. Uh, Duncan Lawrence staat dus uh, enkele uren voorafgaand aan de finale van uh, het Eurosongfestival nog altijd als eerste bij de boekmakers. En zij schatten de kans dat de Nederlandse zanger gaat winnen op uh, ruim 45 procent. Um de, ja, Laurens is, is, is al weken favoriet hè, bij de wetkantoren. En Zweden en Rusland bleven lange tijd bij de zanger in de buurt. Maar die zijn inmiddels wel, uh, wel een beetje verdwenen. Want hij staat ver boven de concurrentie met zijn nummer Arcade, uh, Arcade. Sorry, dat moet ik wel even goed zeggen natuurlijk. En ook de buitenlandse pers is uh, ja, heel erg positief over de Nederlandse inzending. En alleen Australië en Zwitserland hebben nu 10% of meer kans om te winnen. En zo, zo voorspellen dan de wetkantoren alias de boekmakers. Uh, Laurens uh, treedt zaterdag als twaalfde op uh, na Tams. Van, van Cyprus en voor uh, de Griekse Katerina uh, Duska. En uh, de finale van het Eurosongfestival is zaterdag om 9 uur s avonds te zien bij Avrotros op NPO 1. En Jan Smit en Cornald. Uh, um, zeg ik het goed? Ja, Cornald Maas leveren weer commentaar bij de uitzending. Dus zodoende. Jongens, zouden we weer eens gaan winnen na, ik denk, nou, na 30 jaar na het laten zeggen, ik denk, eh, bijna 30 jaar geleden is dat we wel gewonnen hebben, toch? Niet Eurosongfestival. Toch? Toch? Nou, het is even... Wie weet dat? Wie weet dat? Wie van jullie kan daar wat, wat, wat meer over zeggen? Nou, als je dat weet... Bel dan uiteraard gewoon heel even naar de studio toe. En ik ga heel even het, het nummer er even bij pakken. En dat pak ik nu even voor me. En dat is 02357-30393. Dus nogmaals, de vraag luidt... Weet jij... Hoe lang, wij, hoe lang geleden het is. geweest dat wij het Songfestival hebben gewonnen. Dan moet je bellen naar 023 57 En kom hier live in de uitzending. En maak het dan bekend. En er gewoon een stukje mee. Hartstikke gezellig. In de tussentijd gaan wij verder. Want we hebben nog genoeg nieuws. Ik heb straks ook nog uh, k Joyce. Die heeft uh, een hele ingrijpende keuze gemaakt. Britney Spears die maar niet van het podium af te rossen is. En uh, en dan hebben we afsluitend ook nog Will. En the people die dus zijn eigen muziek makkelijk te verteren dus zou noemen. Wij gaan in de tussentijd gaan we verder naar de volgende plaat. En ik heb voor jullie klaarstaan. One thing: Mr. Belt en Weasel en Jack Wins. Dan gaan we nu luisteren. En dan gaan we langzamer ook door naar de nieuwe plaat. Daarna kun je horen. I feel it. Left Wing Cody. Verben, Elira, Fading. hoorde je net bij de Euro Breakdown. En daarvoor hoorde je natuurlijk ook onder andere I Feel It. De nieuwe binnenkomer van deze week. De tweede nieuwe binnenkomer van Left Wing en Cody. Die hoorde je natuurlijk net. En daarvoor hoorde je natuurlijk helemaal terug. One Thing van Mr. Bell, Weasel en Jack Wins. Lekkere platen. En je merkt het, hè? er zit een zomerstintje aan deze platen. Het is allemaal te danken, denk ik gewoon aan het prachtige weer, dat er gewoon vier van die heerlijke platen binnen zijn gekomen, dat ze allemaal gewoon een lekker zomersmaakje hebben. Dat echt, als je dat hoort, dan denk je, oh, oh. Yeah. ja, dat denk je dan, dan denk je echt nog één keer, oh, ja, yeah. precies, dat hoor, dat hoor je, dat denk je. Ik had beloofd dat er natuurlijk nog veel meer nieuws aan zou komen, um, voor de fans van Britney Spears, doe even je oren dicht, dan... Uh, ja, daar hoef je niet boos op te worden. Hey, Britney Spears die, uh, wil nog lang niet stoppen met optreden, dames en heren. Nog lang niet, zegt deze vrouw. Ze is nog niet van plan om te stoppen met optreden. Uh, de manager van de 37-jarige zangeres die zei dus onlangs... dat ze haar uh, tour in Las Vegas beter helemaal kan afzeggen. Maar uh, ja, Spears bevestigt in een gesprek met uh, TMZ... wel weer het podium op te willen gaan. En Spears die zou in uh, februari een reeks concerten geven in Las Vegas... maar de zangeres zou te veel moeite hebben gehad... met de slechte gezondheid van haar vader. Uh, de tour die werd maar volgens haar manager Larry Rudolph is het beter... als zij deze concerten helemaal gewoon niet meer gaat doen... Afgelopen zomer belden ze me elke dag over de tour. Ze keken zo naar uit. En nu heb ik al maanden niets meer van haar gehoord. En dat bewijst voor mij dat ze geen zin meer heeft om op te treden. Legt hij dus zo uit. Uh, Speers ontkracht dat nu zelf tegenover TMZ. Ze werd door fotografen op straat gevraagd. Naar de geruchten dat ze misschien wel helemaal nooit meer het podium op wil. En toen een van hen vroeg toen of ze nog ging optreden. Antwoordde ze natuurlijk ook uh, liet ze weten. Dat uh, ze, ja, ze houdt van haar fans. En daar wil ze natuurlijk blijven optreden. Uh, Speers die spande natuurlijk wel rechtszaak aan voor meer vrijheid. De zangeres staat onder officieel toezicht van haar vader. Sinds ongeveer elf jaar geleden werd gedier... gedier... Ged sinds ze de diagnose kreeg met een bipolaire stoornis. En uh, Speers liet het zich uh, onlangs opnemen in een uh, psychiatrische kliniek... Uh, die ze enige tijd daarna verliet. En daarna uh, spande ze een rechtszaak tegen haar vader aan... om uh, meer vrijheid te krijgen. En Speers zou uh, voor de rechter hebben verklaard... onder dwang van haar vader te zijn opgenomen in de kliniek. En de rechter heeft uh, ja, vooralsnog dus geen besluit genomen... maar laat een expert naar de situatie van de zangeres kijken. Ja... De stoornis van, uh, van, van Britney is... Uh, ja, dat is wel een dingetje. We hebben haar natuurlijk... Uh, ja, ik denk, nou, dat klopt inderdaad wel. Elf, meer dan elf jaar geleden... Uh, hebben we haar helemaal over de zijken uh, Over de straat zijn gegaan. Kopkaal geschoren. Helemaal gek geworden. Nou, toen is er dat beruchte filmpje nog gekomen. Leave Britney Alone. Nou, voor de mensen die dat niet kennen... Gewoon zoek het maar op op YouTube. Leave Britney Alone. Geloof me. Als je dat nog niet eerder gezien hebt... Nu. Ga naar YouTube toe. Leave Britney Britney Alone. Geweldig. Echt waar. Blijkt me trouwens vrij knap als je het nog niet hebt gezien. De hele wereld heeft het zo'n beetje kunnen... Uh, kunnen meekrijgen. Dus dat is eigenlijk... Uh, het is bijna niet te missen. Jongens... Het is tijd, we gaan weer naar de volgende nieuwe platen. Want ik heb drie platen die dus, ja, in, uh, die dus tussen nummer 40 tot en met 30 vallen. En normaal gesproken ben ik niet zo van het onthullen van de nummers. Maar in dit geval vind ik het allemaal niet zo erg. Ik ga jullie voorstellen aan een nieuwe plaat van David Guetta. In ieder geval niet helemaal nieuw, maar wel nieuw binnengekomen in de lijst van de Euro Breakdown. Voor degenen die hem nog niet kennen, uh, David Guetta heeft een samenwerking opgezet met Ray. En die hebben dus samen de plaat daarvan gemaakt van Stay Don't Go Away featuring Rhea. Daar gaan we nu naar luisteren. Straks nog veel meer Euro Breakdown en nog veel meer gezelligheid en goede muziek. Maar eerst Dave Guetta en Rea. Stay, don't go away. You don't even have to try.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 Above and beyond, Armin van Buren. Show me love. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Dekelijks wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Yes, ladies and gentlemen, is het is twee over half acht en dat betekent maar één ding. We gaan beginnen. De onthulling van de nummer 40 tot en met 30 bij de Euro Breakdown. Op plek 40 nieuw binnengekomen. Deze week Steve Aoki en Elok. Op plek 39, Later Bitches, de Prince Karma. 23 weken in de lijst, dat Stond vorige week nog op plek 35. Op plek 38, Inside My Head, AudioJack staat nu acht weken, nee de collectie, 9 weken in de lijst. Stond vorige week en, op plek 34. En One Thing, Mr. Belt, Weasel en Jack Wins vind je op plek 37 deze week. Ook nieuw binnengekomen op plek 36. I Feel It, Left Wing, Free Cody. En Fading van El Verben en Elira vind je op plek 35. Op plek 34, One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa, De Beukplaat. 57 weken staat hij al in de lijst. Al meer dan een jaar. Al meer dan een jaar mensen. Zou die de volgende week nog in staan? We gaan het meemaken. plek 34 is krap. Maar het kan. Het kan. Op plek 33. Seth en Katy Perry. 365. Staat nu 13 weken in de lijst. Een nieuw binnengekomen. De derde nieuw binnenkomer van deze week. Stay. David Guetta. En Rhea. Op plek 31. Show Me Love. Hoorde je natuurlijk net. Above and Beyond. vs Armin Van Buren. En op plek 30 hebben we Martin Garrix. weer een perfecte samenwerking. Als we het hebben over muziek. Samenwerking met Bon en No Sleep. Die vind je op plek 30. We komen straks weer bij jullie terug. We hebben nog genoeg nieuws. En nog genoeg mooie platen. Want we hebben het natuurlijk al de Euro Breakdown. Maar eerst even wakker blijven. Maar daar gaat No Sleep wel voor zorgen. Martin Garrix en Bon. Plek 30 deze week bij de Euro Breakdown. Tot straks we collide in plain sight yeah i know we'll be alright. and we're coming a mark on my timeline We're safe and sound We come around Dit is de Euro Breakdown. Ja, zeker. Natuurlijk is het de Euro Breakdown. Je hoorde uh, net... <laughs> Alles schiet hier alle kanten op. Ik ben helemaal verslag, jongens. Helemaal verslag. Het valt allemaal wel mee, joh. Kan allemaal veel erger. Je hoorde net uh, Faith uh, van Mogaal en Luciana. En daarvoor hoorde je de nummer 30. No Sleep Bon, Martin Garrix bij de Euro Breakdown voorbijkomen. En hoorden jullie wat ik hoor? Da, da, da. Lekker. Hey, uh, er is uh, weer genoeg nieuws binnengekomen. Uh, we hebben onder andere even een, een aantal stukjes even voor jullie op een rij. We hebben een stukje over Case Choice. Die, die heeft een hele belangrijke uh, keuze gemaakt. En dat is een beetje een, ja, een slechte combinatie met de naam uh, die zoals je hem zo uitspreekt. Maar uh, Case Choice uh, zangeres uh, Sarah Batten's En Case Choice, voor, voor wie dat niet kent, luister even naar de plaat Not an Addict. Dan weet je het waarschijnlijk wel weer. Case Choice zangeres uh, Sarah Batten's uh, gaat voortaan, dan Sarah Bettens kan ik beter zeggen, want het is natuurlijk ja, Belgisch. Uh, gaat voortaan door het leven als een uh, man. Uh, de Belgische beroemdheid is uh, daarvoor recentelijk begonnen met een uh, hormoonbehandeling. Uh, afgelopen jaar ben ik tot het besef gekomen dat ik een uh, transgender ben, Vertelde de 46-jarige Bettens in een uh, interview met Linde Merkpoel. Uh, ik ga vanaf nu uh, door het leven als uh, transman. De nieuwe naam die Bettens heeft gekozen is Sam Bettens vertelt in het gesprek dat hij enkele weken geleden is gestart met de transitie van vrouw naar man. En hij zegt niet te kunnen wachten totdat de hormoonbehandeling begint te werken. Deze periode voelt heel vreemd aan, maar tegelijkertijd is het ook echt wel een grote opluchting. Dat Bettens pas op latere leeftijd heeft ontdekt dat hij transgender is, komt doordat er ineens meer ruimte in het leven is. Zo is hij naar de Verenigde Staten verhuisd en zijn, zijn kinderen uit huis uh, ik heb therapie gevolgd, uh, als Bettens. En daardoor realiseerde ik mij dat, ik, uh, al heel, dat dit gewoon al heel lang speelt. Uh, omstandigheden zoals zijn oud woonplaatsen en, en case choice hebben uh, Bettens naar eigen zeggen uh, ervan weerhouden om bezig te zijn met de vraag uh, of hij transgender is. Uh, Bettens en zijn uh, broer Gert braken in de jaren negentig uh, door. Uh, zowel in België als in Nederland met de hit Not an addict. En de formatie uit uh, Antwerpen gaf begin dit jaar nog optredens. in onder andere Amsterdam, Zwolle, Tilburg en Itere, Utrecht. Pittige keuze. Moet ik eerlijk zeggen, het is uh, een keuze die uh, denk ik niet alleen impact heeft uh, op, op jou, maar ook op je omgeving. Uh, en in dit geval ben je ook uh, nog eens een, ja, een toch wel goed, bekend hè, artiest, hè, om, om het zo te zeggen. Dus ik, ik denk dat dit sowieso wel, uh, ja, dit, dit, dit moet wel echt een weloverwogen keuze zijn geweest. Uh, zeker als je, als je er al zo lang mee loopt. Maar hartstikke netjes. Nou, we weten in ieder geval dat er geen Sarah Bettens meer is, maar dat wordt Sam Bettens. En uh, ja, heel veel succes met de transitie van Vrouw. Nou man. Dan de Rolling Stones. Na al die jaren blijven ze nog steeds doorgaan. De Rolling Stones vervolgen hun tour na de hartoperatie van Mick Jagger. De Rolling Stones die hebben dus vervangende data aangekondigd. voor de concerten die ze moeten uitstellen. vanwege de hartoperatie van zanger Mick Jagger. En de band plaatste de aankondiging voor de nieuwe shows op social media. En het merendeel van de resterende concerten van de No Filter Tour stond gepland voor april en mei. En doordat Mick Jagger een hartoperatie moest ondergaan, werd deze dus uitgesteld. Uitgesteld. Jagger die moest onder het mes om een hartklep te laten vervangen en de zanger herstelt voorspoedig en ja verwacht wordt op 21 juni... weer op het podium te kunnen gaan staan. Uh, dan treden de Rolling Stones op in Chicago... en ze sluiten de Tour in augustus af... in Miami. Uh, Jagger plaatste... woensdag al een video op social media... waarin hij dansend te zien is. en Fans maakten hieruit op uh, dat de repetities... voor de concerten zijn hervat. Uh, de Rolling Stones uh, traden in het najaar... van 2017 voor het laatst op... in Nederland. En ze stonden in... Uh, september 2017 in de... Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En keerden in oktober 2017... terug voor een concert in het Arnhemse Gelderdam. de Rolling Stones. God, zie, Mickey. Als je het hebt over oud. De dinosauriërs der muziek. En ze doen het nog steeds. Ik vind, ik vind het knap. Ik vind het knap. En dan gewoon even een hartoperatie doen. En dan een paar maanden later. Pa, Daar gaan we weer. Echt knap. Respect. Ze doen het dus nog steeds. En ze gaan dus weer lekker door Amerika. En ze hervatten die tour. Goed nieuws. Voor de fans ja, die er naartoe gaan. En ja, mocht je dit horen en mocht je kaarten hebben geboekt voor één van die concerten. Ja, dan is het natuurlijk topnieuws. Als je dat nog niet gehoord hebt. Maar dat is altijd het leuke. De beste nieuws hoor je altijd hier bij de Euro Breakdown, CFM Zandvoort. We gaan weer gauw verder. Want ik heb nog genoeg muziek voor jullie klaarstaan. Nogmaals, ik heb veertig platen in totaal. Ik weet het, hè, eerlijkerwijs. Als we altijd goed luisteren naar die twee. Kom ik niet altijd aan, kom ik niet aan die veertig platen. Maar ik wil jullie wel de beste platen laten horen. Die wij in Europa kunnen bieden. Dan... Uh kan ik dat ook niet anders doen... dan een, uh, plaat, een nieuwe plaat weer aan te kondigen... die ik uh, dit uur weer uh, aan jullie mag voorstellen. En um, we hebben natuurlijk Fischer... die onder andere uh, uh, de plaat Losing It heeft gemaakt. Die uh, best wel wat indruk heeft gemaakt uh, uh, op mij... En ook best wel lang in de uh, lijst is blijven staan. En of hij er natuurlijk straks nog in staat, dat ga je straks horen. Maar Fisher die heeft dus een nieuwe plaat uitgebracht. en ja, Ik heb hem uh, vanmiddag voor het eerst gehoord... en hij staat een beetje uh, haaks op uh, wat we van Losing It gewend zijn. Maar deze plaat heet You A Little Beauty. Oeh.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 Zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Natuurlijk is dit de Euro Breakdown heerlijk jongens. Je hoorde net Promises, Sam Smith, Calvin, Harris. En daarvoor hoorde je de nieuwe plaat van Fisher. You Little Beauty. Wat vonden jullie ervan? Ik hoorde hem van de week en ik zweer het. Kippenvel. Ik vond het echt een... Echt ik wil dingen zeggen die ik niet mag zeggen. Je mag natuurlijk niet zo erg vloeken op de radio. Maar het was gewoon een, uhm, uh, gewoon een, een beukplaat. Echt gewoon top. Ik had hem aanstaan uh, in de auto. En ik denk, nou ja, Fischer, we gaan het meemaken. Hè? Losing It is goed uh, blijven, goed ontvangen destijds. En dan krijg je You Little Beauty. Dat is gewoon even gewoon... Op, op, op, op, gewoon, even, gewoon even naar bang. Gewoon op, heerlijk. Top. Geweldig. Top. Hé, hey, even verder. Want we zijn we hebben, we hebben hem weer genoeg geprezen. Het is een goede plaat. We gaan even verder, want uh, ik uh, had. Uh, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb een uh, boel uh, vrienden, bekenden, uh, kennissen op, op Facebook, collega's. Ehm. Um en een van deze collega's, die is uh, uh, nou, op een leeftijd wil ik niet zeggen. Dat zou echt beledigend zijn, Werner. Sorry, dat, dat, zo bedoel ik het niet. Maar um, die, die is wat ouder dan ik ben. Uh, en die, heeft, uh, die, is heel, die, is, die is naar de Wu-Tang Clan geweest. Um, en dat is een hiphopformatie voor de mensen die dat niet weten. Uh, maar um, daarom moest ik ook gelijk bij dit nieuwtje aan hem denken. Want de hiphopformatie, is dus Wu-Tang Clan, die brengt dus... Uh, uh, deze vrijdag hebben ze dus een, een nieuwe plaat uitgebracht. Um, en de muziek op het album, dat komt dus voort uit de documentaire reeks. Over de hip-hopgroepen. die uh, momenteel in de Verenigde Staten. wordt uitgezonden. Uh, of Mikes and Men. Dus Mikes in de zin van uh, microfonen. Um, en. Uh... Je hebt dus de eerste aflevering van de Woe-documentaire gezien. Schrijft de band op Twitter. Je luistert nu naar de muziek en die volgt op de serie. Op vrijdag komen we met een, nieuwe een nieuw Wu tang album En dus laat je baas vast weten dat je wat later komt. Het laatste originele album van de groep dat beschikbaar was voor het publiek... stond uit 2017. En na die plaat A Better Tomorrow kwam er nog een album uit. Maar daarvan werd er maar één kopie gemaakt. En de editie van Once Up A Time in Shaolin... werd uiteindelijk voor 2 miljoen dollar verkocht aan zaken... Martin Shkreli. En uh, hij werd in 2018 opgepakt... voor fraude, waarbij al zijn bezittingen... dus inclusief het Wu-Tang Clan album... in beslag werden genomen. Uh, in 2017 werd ook nog het album... De uh, Saga Continuous uitgebracht... Uh, waarop uh, de bijdrage van alle Wu-Tang Clan leden... behalve You God staan. En uh, daarom werd de groepnaam ook... Uh, verkort tot Wu-Tang. Dus... Al dus, Wu-Tang heeft dus afgelopen vrijdag gisteren dus een nieuw album uitgebracht. Ben jij helemaal Wu-Tang Clan fan, dan is dit zeker iets wat jij moet gaan luisteren. Hé, hey, ik zie dat we alweer aardig aan de tijd zitten. We, gaan, we zitten alweer ook bijna aan het einde van het eerste uur. En dat betekent dat wij moeten gaan beginnen. Tans, we moeten beginnen. Alles mag hier bij de Your Breakdown. We gaan gewoon beginnen. Ja, we hebben eh, om half acht zijn we begonnen met de nummer 30... Tot en met... Sorry, nummer 40 tot en met 30. En we gaan natuurlijk vrolijk verder met de nummer 30 tot en met 20. Dus zonder verdere omhaal heb ik voor jullie klaarstaan. Op nummer 30, no sleep. Martin Garrix en Bon. En op plek 29. Mogai en Luciana staat nu vier weken in de lijst. Op plek 29. Moonlight van Golin vind je deze week op plek 28. Staat nu 5 weken in de lijst. en is vijf plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op plek 27, in My Mind, De Noro en Gigi Agostino vind je nu al 44 weken terug in deze lijst. En hij stond vorige week nog op plek 25. Dan Can't Get Enough, Chesto en Mesto. Alweer vijf weken in de lijst. Stond vorige week op plek 19. Is dus zeven plaatsen gezakt. Een nieuw binnengekomen deze week op plek 25. You Little Beauty Fisher. Op plek 24 Promises, Calvin Harris en Sam Smit. En de gelijknamige artiest Fisher Losing It, staat op plek 23. En op plek 22 hebben we Speechless, Robin Schultz en Irika Cirola. En Starry Night, Peggy U, ja, die vind je op plek 21. En What I Like About You, Jonas Blue en Theresa Rex. Daarmee gaan we dit uur ook afsluiten, die staat op plek 20. Straks in het tweede uur hebben we onder andere de tip van Mike deze week. En dan hebben we natuurlijk ook nog... Ja, je moet het maar weten, Waar ik eigenlijk zeggen. Maar dat gaat niet. Je moet het maar weten. Moeten we even schrappen deze keer. Maar geloof me, dat is alleen maar een excuus om nog meer lekkere platen te gaan draaien. Dus ik eis. Ik verzoek. Ik smeek jullie bijna. Als jullie over vier minuten weer zijn, gaan we lekker knallen. All my life. I've been a good girl to do what's right. Never told no lies